Van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. Een Rotterdamse cafébezoeker is veroordeeld tot 15 jaar cel omdat hij in april tijdens een talentenjacht om zich heen begon te schieten. Bij de schietpartij viel één doden en raakte vier mensen gewond. De man van 45 kreeg tijdens de talentenjacht, een karaokewedstrijd, ruzie met een andere kroegganger. Hij werd het café uitgezet, maar kwam terug en liep de kroeg al schietend weer binnen. Een man die bij de ingang stond, schoot hij dood. De vier mensen die gewond raakten, zaten in het café. In Duitsland reed het hoofd van de evangelisch lutherse kerk terug, omdat ze dronken achter het stuur zat. Bischop Margot Kessman werd zaterdag in Hannover aangehouden nadat ze door rood was gereden. Ze bleek een alcoholpromilage van 1,54 in haar bloed te hebben. Dat is drie keer de toegestaan hoeveelheid. De populaire Kessman, die vaak op de Duitse tv te zien was, kreeg daarom een boete die gelijk is aan haar maandsalaris. De zoon van een van de oprichters van de Palestijnse Hamasbeweging heeft jarenlang als spion voor Israël gewerkt. Dat schrijft de Israëlische krant Haar op basis van de memoires van de spion... die volgende week verschijnen onder de titel Son of Hamas. Hij is een zoon van Sheikh Hassan Youssef... die samen met anderen in de jaren 80 de Palestijnse verzetsbeweging oprichtte. Dankzij zijn hulp werden tientallen zelfmoordaanslagen van Palestijnen voorkomen, schrijft Haar De Britse premier Brown heeft in het Lagerhuis een excuses aangeboden... voor het kinderemigratieprogramma in de vorige eeuw. Tussen 1920 en 1970 werden meer dan 130.000 kinderen uit arme Britse gezinnen naar Australië en andere overzeese gebieden gestuurd. Ze zouden daar een betere toekomst tegemoet gaan, maar in de praktijk waren ze een soort kindslaven. Bij vertrek kregen de kinderen te horen dat hun ouders waren overleden en de ouders wisten niet waar hun kinderen naartoe werden gebracht. Het weer af en toe regen, morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden droger. Middagtemperatuur tussen 6 en 10 graden. Daarna blijft het wisselvallig.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 I'm a little late I'm glad I'm home How was your day With well, mine crawling away Not much to do Just thinking about you I've got taters on a stone.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 I see your smiling face And there's only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 find a way Something in a way She moves me As I close my eyes I see her smiling face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 Kon niets meer doen? Een seconde of tien. Had hij dat nou goed gezien? Zou mij dan? Dat bij het stomlicht was. De volgende morgen, zelfde tijd. Haar lach was nog mooier dan die hij had onthouden. Ze opent haar raampje, een briefje ontvouwde. Mijn mobiele nummer.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 zal mij dat nu overkomen, een meisje dat zo naar me lacht. Ze keek naar mij en maakte iets vrij, dat had hij echt nooit gedaan.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 I'm yeah. Veel te lege stad. Ik laat me niet meer pannen, want ik heb het echt gehad. Ik op een heel dun laagje, want al gaat het best oké. Okay. Maar één klap daar vervaag je. je, kom maar.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 In mijn hoofd maak ik mooie reizen. Ontvlucht de waarheid en voel alleen de vrijheid. De liefde en een zonnestraal. Ze was zo'n liefde Zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn traag. Geen ziel die twijfelt aan de liefde die er altijd is. Ik zie je kijken naar de zon. Liefdeschap, ga mee. Oh, zo laat ik sprok van nacht, midden in een droom kwam het bezet met de passie sterven toe. Ik wil allemaal sterven, dus ik.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 dat het donker niet voor altijd is De pijn is sloot Dit is niet wat ik verdien Het meeste voel ik het gemis Het doet pijn in mijn hoofd dat de kaars zonder te weten is gedoofd, had ik toch nog steeds onze vlam geloof. Dat ik niet meer kan bewegen als verdooft. Zie me wel, maar ik ben er niet. Gaat als een roes voorbij. Ze zeggen dat de tijd op een dag de pijn verdrijft. Ik bel je op en hoor je stem. Je lijkt dan zo dichtbij. Maar ik weet dat je echt helemaal alleen wilt zijn. Oh, dus is de pijn er in mijn hoofd.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 Uit mijn hoofd is er dan echt niets meer waar jij nog in gelooft. En de leefte, het is de leegte die me stoomt. Alsof je langzaam losweekt uit mijn hoofd.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 Kan ik weer een Poosje door? Het is de prijs, je weet waarvoor. Het kent me door en door? Ik mis jou, ook, liefje. Ik ben nog onderweg. Het is niet nodig dat ik zeg. Ik vandaag ben ik, ik ben in elk geval ver weg. Het is iedere dag weer anders. half acht Er gaat een trein om kwart voor tien Maar nog heb ik geen kracht om jouw gezicht te zien Was het maar zo simpel Weer een zaal vol met gezichten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 Terug naar lang geleden, ik zie mijn vader naar mij lachen als ik met hem speel. De topas verhalen, die nemen me dan mee naar de schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Het is mijn leven dat gespeeld is. Ik was zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rijd naar huis vanavond staar naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal.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 Kijk me aan het. En... me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 Hou mijn hand maar vast, dan loop ik zacht. En geef jou een sterke handen. Word maar wakker, het is al morgen. Vandaag is de grote dag. Het is zo snel gegaan, je trouw je aan.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 Je laten gaan. word maar wakker. Ik maak je nog één keer ontbijt, zoals jij dat wil. Word maar wakker. Vind je het goed als ik vandaag voor je zing? Word maar wakker. Bad. Oh, word maar wakker, het is al morgen, vandaag is de grote dag. Dat vind ik een heel mooi gelukte uh, uh, tekst, een Nederlandse tekst. En natuurlijk is de melodie fantastisch. En het liedje Ik mis jou...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 zodat ik jou kan zien Ik ben onderweg Jij bent wakker, maar ik ben Kon ik maar reizen naar ons samen door dezelfde lucht. De tijd gaat te snel, ik zoek naar de rem. Zodat ik jou kan zien. Zo rustig, zo...